6 uur, tijd voor het Q Music nieuws van Nu.nl.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 op het dark web gezet. Premier Jette doet iedere week aangifte tegen homo-haat. Op zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat hij iedere dag bedreigingen krijgt omdat hij op mannen valt. Vandaag meldde NRC dat er de afgelopen dagen... 200 homofobe reacties zijn geplaatst onder het X-account van de premier. Een recordaantal telefoontjes bij de dierenpolitie. Bij nummer 144 zijn vorig jaar 155.000 meldingen binnengekomen... en het waren er nog nooit zoveel. Je kan 144 bellen om dierenmishandeling of verwaarlozing door te geven. En drie mannen uit Bulgarije moeten twee weken de cel in... omdat ze 600 liter gebruikt frituurvet probeerden te stelen. Het gebeurde vorig jaar bij een snackbar in Veenendaal. De mannen dachten dat dit gewoon mocht. Maar daar geloofde de rechter niets van. Er zijn namelijk criminele bendes die hierin handelen. Nog het weer van weerplaza. Avernaald is het regen bij een graad of 10. Morgen blijft het regenachtig. Af en toe is er zon bij 11 graden. LN, dankjewel. Q-music verkeer krijg je van Flitsmeister. Je krijgt mij de vertragingen op de A-wegen van een kwartier of langer. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel. Dan sta je 20 minuten vast. Sta je ergens anders vast? Ja, dan ben je dus binnen een kwartiertje weg. Ook veel flitsers gemeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht. De hoogte van Zaltbommel bij 100.4. Dan nog de A7, Drachten richting Heerenveen. Ter hoogte van Terwispel bij 155.5. En nog de A12, Gouda richting Zoetermeer. Ter hoogte van Zevenhuizen bij 20.8. Kom en veel veilige kilometers. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 2, 1. Weekend. Ho, alles kan aan de kant. Het weekend is officieel begonnen. Joh. Ja, ja. Yes. We beginnen natuurlijk met het foute uur: Foute uur, Woehoe. Foute, uur. foute, uur. foute.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 Freedom and love, what he's looking for. Free from desire, mind and senses purified.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 De uur is van start gegaan. Daarmee is ook automatisch je weekend van start gegaan op deze vrijdagavond. 10 minuten over 6. Tom en Joe hier. Ja, we vervangen even Tom en Bram. Uh, ik weet eigenlijk niet. Tom is op vakantie. Bram, weet ik even niet. Je hebt even vrij vanavond. Oh, dit is vrij vanavond. Morgen ja. is hij er wel weer. Oh ja, leuk. Um, ik moet je eerlijk zeggen, Joe. Ik ben blij dat ik de week heb overleefd. Wat dan? Nou, er zijn veel dingen gebeurd. Tenminste, die ik in het nieuws zag. Waarvan ik dacht, hé, hey, dat doe ik allemaal. En dat schijnt allemaal slecht voor je te zijn. Uh, maar wat dan? Wat moet ik aan denken? Nou, bijvoorbeeld de magnetronmaaltijden. Is dat zegt, niet goed? Uh, zeg nat dan hè? Nee, want uh, ja, er zit allemaal plastic in. En je warmt een plastic bak op. Microplastics. Nee, eet je allemaal PFAS? Nou, sinds wij in het weekend zitten. Wij doen niks anders dan magnetronmaaltijden hier opwarmen dat bij je music nee, Je ziet het wel een beetje. Je krijgt een beetje een plastic blik in je ogen. En de draadloze koptelefoons. was ook hartstikke schadelijk bleek deze week. Oh, wat dan? Ja, die uh, kussens die erin zitten, ja? die geven allemaal dingen af, ook allemaal plastics af. Allemaal slecht voor je hormonen. Nou, dus ik google hem, want ik heb een draadloze koptelefoon. Ja. Staat die van mij in de lijst met slechte koptelefoons. Jou bovenaan rood omlijnd. Nee. Ja. Het is een wonder dat je hier nog zit. Ik <laughs> ben er ik niet lang meer. <laughs> ik hoop dat je het einde van het fout u gaat halen. <laughs> ik hoop het ook. Ik hoop het ook. Sterker nog, we gaan ook nog vanavond twee tikken weggeven voor uh, Pommelien Thijs natuurlijk. Zo, dat, daar wil je bij zijn. Daar Mooie wil je Pommelien Thijs, app uh, dan zo snel mogelijk naar de Q-Music app. En dan maak je kans op kaarten. 7 november staat ze in de Zikko Dome En die kan je dan gewoon winnen. Ja, verder zijn we natuurlijk ook even benieuwd wat je op dit moment aan het doen bent. Maar ook hoe de rest van je weekend eruit ziet. Altijd leuk om van je te horen in de Q Music app. Je kan iets inspreken, fotootjes sturen. Heb je een leuk feestje? Of ga je klussen? Weet ik. Misschien ga je wel op vakantie. Kom je terug. Laat het weten in de Q Music app. Ik dacht, uh, dat is het fout. nog het Nog even kans om nog één keer die, die Olympische Winterspelen. Al die Nederlanders die medailles hebben gewonnen. We hebben records ja. verbroken, die even in het zonnetje te zetten. En hoe wil je dat doen? Ik Time after time. Ik heb mijn crime. En bad for you Everything that goes with it, I thank you all, but it's been no better. moet het volgende nummer worden in het Foute Uur. Stem nu op jouw favoriet in de Q-Music-app of Q-Music.nl. One more time op Q-Music in het Uur. Ja, en dan krijg je al die appjes binnen in de Q-Music app. Met, met alle weekendplannen van iedereen. Ja, dan, dan, dat ziet er weer heerlijk uit. <laughs> Benny die stuurt, ik en mijn dochter zijn nu onderweg naar Pommelie Thijs in de Avas Live. Ja, Zoals we net al zeiden, je maakt het hele weekend kans... om uh, net als Wendy Pommeling Thijs live te gaan zien in de Ziggo Dome. Ja, laat even weten hoe het was, Wendy. Ja, dat zijn niet de kaarten voor vanavond. niet de nee. zondagkaarten van afgelopen vrijdag. Zo werkt het niet. Later dit jaar ben je er dan bij, bij Pommeling Thijs. In de Ziggo Dome. die zegt, lekker uitbuiken met Q op tv. Fijn weekend, mannen. Uh, voor de duidelijkheid, dat is denk ik iemand die via de Q Music app... ons streamt, ons cast naar de tv. Niet dat Kost? wij nu op uh, RTL 7 te zien zijn. Nee, net op dat, is alleen, dat is alleen in de ochtend. Ja, ja. dat klopt. die dat klopt. is bezig met de was. ja, even doorbikkelen Arnoud, bijna klaar, hoop ik. Uh, Mercedes, die is, uh, ja, moet ik dit voorlezen? Nee, gewoon even hardop zeggen wat er staat. We hebben een natte poes aan het droogmaken. Nou, dan weet je dat weekend het weekend is. <laughs> ja, super Mercedes, heel veel plezier ermee. Yo, Janneke zegt, ik ben druk aan het veet op de loopband en kijk naar jullie. Nou, even zwaaien naar Janneke. Hi, Janneke, waaij, is je waaij, kijkt. Is Tessa, die is onderweg naar huis in een mooie paardje de Ford Mustang. En ze gaat morgen twee jacuzzis afleveren. Kijk jongens, wat een weekend, wat een weekend. Heb jij nog weekendplannen? Nee, eigenlijk niet. Nou, gewoon heel veel fijne plaatjes draaien in het Foute Uur. Het leuke is, jij kan stemmen, hè? Via de Q Music app kan je bepalen wat de volgende track is in het Foute Uur. I'm Albatross, bijvoorbeeld. Mesdames en messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa Charles. I'm an Albert Charles. Yeah, Lori said she was a mouse. smoke the cheese. And is proud to be found. Op Cure Music. We pakken even de accordeon erbij. Het is namelijk tijd voor het volgende: Hollandse battle. Ja, Joe, jij bent een enorm liefhebber van het levenslied van de volkszanger van de accordion. Dus doen we altijd in dit foute uur. Eventjes, uh, ja, de Hollandse battle. Ja, heerlijk. Twee, twee Nederlandstalige zwaargewichten tegenover elkaar. In de right corner, ja, iedereen zingt het mee. Hij is er weer bij. En dat is prima. Wolter Kroes met, Ik heb de hele nacht liggen dromen. Klassiekertje. Ja, heerlijk. Maar in de left corner... hij heeft een gouden strot, hij heeft er de kracht niet meer voor... <laughs> en hij houdt er zo van. Gerard Joling met... Oh. Ik houd er zo van! Oh. Oké. Okay. De keuzes zijn gemaakt... door de liefhebber van de volksmuziek. Absoluut. Je kan het laten weten... via Qmusic.nl of in de Qmusic-app. Stemmen. Welke trek wil je zo horen? Start je zaterdagavond... met Chris Cross Amsterdam.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 Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken? De kippieplank, plank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super. Kijk op kippie.nl. Kippie. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle iglo maaltijden één plus één gratis en alle anderhalve liter flessen Fanta, Sprite en Fernandes ook één plus één gratis. We doen met je mee.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 Q-music-verkeer krijg je van Flitsmeister. Je krijgt mij de vertragingen van 10 minuten of langer op de A-wegen. Beginnen we op de A1, Hengelo, richting Osnabroek. Tussen de Lutte en de grens met Duitsland. Daar 10 minuten vertraging. Dan op de A50, Os, richting Arnhem. Ook daar 10 minuten vertraging tussen Paalgraven en Ravenstein. Q-music, Tom en Joe. De Hollandse battle in het foute uur is gewonnen door Bolte Kroes. Yes! De hele nacht leven. Stop raving in het Foute Uur. Het Foute Uur. Het Foute Uur. Hartstikke leuk ook om te zien wat mensen allemaal sturen in de Q-app. Want er wordt vaak gedeeld wat ze op dit moment aan het doen zijn. Wat de weekendplannen zijn. Zo ook uh, Jaco. Hè, die stuurt ook een leuk berichtje wat hij aan het doen is. Ja, Jaco, dus die een foto. Die zegt ik ben uh, lekker uitjes aan het snijden voor mijn frikandel. Denk ik dat hij ze eten bedoelt. Niet dat hij ze straks in zijn onderbroek laat uh, vallen. Hoezo zou hij dat dan weer doen? Nou, dat is een ander frikandel waar hij ze dan... Uh, ja... Nou, we gaan wel ja, weer weer verder. We gaan weer afvan te zien. Uh, laten we doorgaan, voordat het heel ongemakkelijk wordt met Zoe, avond. goedenavond. Goedenavond, hallo. Jij bent vandaag 20 jaar geworden. Gefeliciteerd! Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, en uh, je hebt een hartstikke leuke dag gehad, want je hebt lekker met je moeder geluncht. En daarna ben je naar een rage room gegaan. Kan je uitleggen ja. wat dat is voor de mensen die niet weten wat een range, rage room is? Nou, je komt echt Nou, Het is eigenlijk een soort container waar je binnenkomt. Waar je dan lekker met z'n tweeën helemaal los kan gaan. Er staan van allemaal dingen voor je klaar. En uh, alles mag kapot. Maar waar moet ik dan aan denken? Wat, wat mag er dan allemaal kapot? Uh, schilderijen, stoelen, een hele oude typemachine en heel veel glazen. Echt heel veel glazen. Oh, en waar sla je dan allemaal mee? Uh, zo, wat hebben wij vandaag meegenomen? Een koevoet, een hamer, een hondbouwknuppel, echt alles. Zo, een beetje alsof je door een kringloop loopt, maar dan uh, met, met heel veel agressie. Ja, nee, eigenlijk wel. Ja, zeker. Maar is het, is het lekker? Had je echt een opluchtend gevoel of vond je het eigenlijk helemaal niks? Het is heerlijk. De adrenaline echt schiet door je lijf. Het is bizar. Hey, misschien moeten we dit als team uitje gaan doen. Ik raad dit iedereen aan. Als het gewoon even te veel wordt. In plaats van het allemaal om elkaar af te reageren. In het verkeer of zo. We moeten met z'n allen naar een rage room. Ja, zeker. Ja, nee. Het is echt goed voor je gezondheid, denk ik. Nou, oh, kijk. Dankjewel zo. Hey, fijne verjaardag nog, hè? Dankjewel, mijn avond. Doei. Hey. Doei. Nou, ik vind dat wel wat. Helemaal als ik een avondje een show met jou heb gemaakt. Wat is dit dan nou weer? Even de kleine rage room in. Hé, hey, uh, hou je nou nog even in, hè? We moeten nog even door met het fouten. Oh ja. in het Foute Uur, de Bee Gees, stay en Stayin' Alive. Het Foute Uur. Jij bent toch BHV'er, Joe? Jij bent de BHV'er van uh, Q-Music? Dat klopt, dat klopt. Ik, uh, ik, ik ben de BHV'er, dus mocht jij neergaan... dan ben ik degene die jou mond-op-mond -mond gaat geven... die jouw die jou pols checkt, die jou in de stabiele zijligging legt... Die branden blust, echt, you name it. Dat is een heel fijn gevoel. Ja, Annalotti zegt in de Q-app: moet toch altijd aan de reanimaties denken bij Stenen Live? Want dit is het ritme wat je dan moet doen, toch? Dat klopt, ja. Maar volgens mij is dat ook weer dat Stenen Live van de Bee Gees ook weer iets te snel ging. Oh, die zelf ja. dateert eigenlijk, zegt deze BAV. Ja, maar volgens mij kan je inmiddels het hele foute uur bijna doen. Want je mag volgens mij ook Abba doen met Dancing Queen. Is dat beter? De, die, is ook, want die zit volgens mij iets langzamer. En je hebt ook hoor, nog Dancing The Man Queen. van Taylor Swift. Dancing Queen. You are the je oh, gaat iets langzamen. ja. Pomp pomp, pomp, pomp, pomp, pomp, pomp. Allemaal. En pomp, pomp, pomp. pomp. Blaas. Blaas. <laughs> en de neus dicht doen, hè? Tijdens het blazen, jongens. Heel belangrijk. Maar weet je wat ik eigenlijk wil zeggen? Ik wil even 1 in 2 als er wat gebeurt. Ga nou niet eerst Spotify aanzetten. A girlfriend and he hates that bitch. He tells me he ever foute uur op Q music. Kijk, je hebt voordelen, je hebt nadelen. nadeel is dat het foute uur is afgelopen nu. Voordeel is dat je dan dus Pommelin Thijs misschien wel voorbij hoort komen. Ja, want er komt nog een belangrijk appje binnen van Robert. Die zegt, heren, ja, wanneer komt Pommelin Thijs dan langs? Want ik zit al helemaal klaar om te appen. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Kijk, als je Pommelin hoort, dan moet je appen via de Q-app. En dan uh, maak je kans op twee kaarten. Ja. In de Ziggo Dome staat ze later dit jaar. Uh... Zeg het gewoon, zeg het gewoon. Doe gewoon. Doe. Ja, rustig maar. Echt dat, dat jongetje in de klas wat naast je zit. Go gooi nou, gooi gewoon. Zeg, zeg gewoon, zeg gewoon. Uh, komend uur gaat Pommelin voorbij komen. hij heeft het gezegd. Hij heeft het gezegd. Ook de Smokers, oor oh je yes, zometeen. Mocht helemaal niet. Dit is de Ziggo Dome nu. Maar in november klinkt het zo. Ja, zo.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 Kijk op Brightlands.com. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen. Ik ben toch niet? Kooko, Papi. De Lulu. Kijk. Dus sprint terug voor de Philips OneBlade Pro voor 65 euro. Met 1000 extra punten voor members.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 krijg je van LN Altena. Ja, goede Premier Jette doet iedere week aangifte tegen homo-haat. Op zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat hij iedere dag bedreigingen krijgt omdat hij op mannen valt. Ik heb al tien jaar te maken met ontzettende homo-haat. Dat leidt elke dag tot bedreigingen. Dat leidt elke week tot aangiftes. En ik heb er toen een aantal jaren geleden voor gekozen om daar niet voor weg te lopen of daarvoor weg te duiken. Vandaag meldde